Twee uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een explosie in een wolkenkrabber in mexico stad... zijn zeker veertien mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meer dan tachtig gewonden... en onder het puin zouden nog tientallen mensen liggen. In het gebouw zit het hoofdkantoor... van het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex. De explosie was in de kelder van een kantoorgebouw naast de wolkenkrabber. Er ontstond een enorme chaos. Drie verdiepingen van het gebouw raakten beschadigd. De toren, waar duizenden mensen werken, is ontruimd en de vrees bestaat dat het hele gebouw is ontwricht. De oorzaak van de explosie is volgens Pemex niet duidelijk. De vakbond van Petroleumarbeiders zegt dat de oorzaak gezocht moet worden... bij achterstallig onderhoud. Minister Schultz en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur... laten de Tweede Kamer voor 1 april weten hoe ze orde op zaken stellen op hun ministerie. De Kamer eist maatregelen, nu blijkt dat ambtenaren... een besluit van Schultz niet hebben uitgevoerd... om een kritisch rapport over ProRail naar de Kamer te sturen...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 Het incident gebeurde in een gloednieuw stadion in de zuidelijke stad Porto Alegre... tijdens een wedstrijd tussen Grêmio en een club uit Ecuador. Het stadion wordt niet gebruikt tijdens het WK volgend jaar. Toch roept het ongeluk na de brand in een nachtclub... nieuwe twijfel op over de veiligheidseisen in Brazilië. In het stadion zijn er achter de doelen staanplaatsen. Na een doelpunt duwden juichende fans elkaar naar voren... waardoor het hek het begaf en supporters in de gracht tussen het veld en de tribune vielen.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 Nachtzuster Astrid de Jong. Zo, waar zullen we het vannacht eens over hebben? Ja, ik beslis dat niet. Jij beslist dat door te bellen met vragen waar je mee rondloopt. Het is een kwestie van vraag en antwoord weer vannacht. Jij stelt een vraag en er is altijd wel iemand wakker die daar een zinnig of onzinnig antwoord op heeft en belt naar 0800 1121. Mailen mag ook, omroepmax.nl Even twitteren via apenstaartje nachtzuster mag ook. En er is een chat tijdens dit programma. En die is te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan even de chat aanklikken en dan ben je van harte welkom. Net als via een telefoonnummer 0800-1121 met al je vragen.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 Nacht systeem. Wat bijna zonder al je zorgen. Nacht systeem. Alleen de morgen. Nacht systeem. Hey,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 Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, doe iets van de pijn. Nachtzister, ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, haal ik de morgen? Nachtzister, doe iets van de pijn. Oh, Nachtzister, Nachtzuster, oh, Nachtzister, auw. Oh, Nachtzister, oh, Nacht, oh, pijn. Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster. Nachtzuster. Van Doe maar. Dat beentje dat ooit grote hitscorede en een voorkeur had voor groen en roze. Als ik het goed zeg. 0800 1121 blijft het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden nog tot zes uur. Dus uh, neem je tijd. Hallo, met wie? Hallo? Hallo, Anja? Ja, dat klopt. Dag, wat kan ik voor je doen? Nou, ik had een vraag. Oh. Ja, en dat gaat over 30 april. Dan gaat Willem-Alexander de troon bestijden, hè? Ja, wat ja. gaat hij met de troon doen? Uh, be... <laughs> ik, ik verstond besnijden, maar dat zei je niet. Nee. Nee, bestijden. Ja. Ja. Nee, ja. maar dan wordt Maxima wordt koningin. Ja. Ach, maar nu ja. is Beatrix is koningin, hè? Ja. Maar die had ook een man, maar die ja. is nooit koning geweest. Ja. Nou, een goede vraag is dat, hè? Of ja, is dat nog dat niet de vraag? Ook. Ja. Waarom Klaus maar prins was en Maxima wel koningin mag worden? Ja, dat vind ik raar. Nou, dat vind ik een goede vraag. Oké. Okay. Ja. Wat vind je ervan, van koningin Maxima? Ja, ik vind het een leuke vrouw. Ach, ja, ik ook. Ja, ik vond dat het was... heel leuk totdat ze zei... Um, ja, we gaan... mijn we gaan Nee, wat zei ze nou? Ik ga met heel veel plezier mijn schoonmoeder opvolgen. En toen dacht ik, ho, ho, ho. Sorry. Ho, ho. We, we moeten niet uh, Wim Lex links passeren natuurlijk. Nee. Dat had ik een beetje. Maar het is wel, ik denk wel dat we trots kunnen zijn op onze koning en koningin. Als, uh, ja. Naar België gaan. En heel, heel erg veel uh, bekendheid in buitenland en zo. Ook ja. groot nieuws. Ja, leuk hè? Ja, heel ja, leuk. Ik vind het ook leuk. En die arme prins Charles. Ja. daar <lacht> worden die... zo veel geintjes over gemaakt. Ja, die wordt binnenkort 104 en hij is nog steeds aan het wachten totdat hij ook Ja, openmacht. die kan wel zijn zoon gelijk uh, aan het troon ja. doen. Nou, dat zou wel leuk zijn. <lacht> Dan krijgen we wel denk ik een heel uh, uh, ja een rock en roll uh, koningshuis uh, zo in, in onze omgeving in ieder geval leuk gezellig goed nee nou, uh, hey, maar het is mag ik nog even de ja, groeten doen de groeten doen ja aan ons Skype team aan je, aan je wat aan ons Skype team aan je Skype team ja en um, uit ik ja, ken van... Robert ook en je ken Maaike oh ja en waarom dat begrijp ik niet waarom komen jullie niet lekker chatten op um, op uh, omroepmax.nl/slash Nou ja, tjet, tjet, ik ben niet zo'n chatfiguur, ik ben meer van de praat. Ja, dan moet je, en dan moet je. Anders moet je de hele tijd typen natuurlijk. Ja. ja dat schiet ook niet op. Nee, <hijen> oké, okay, nou, nou uh, ik denk. Ik denk de groeten terug van het Skype-team. Dat dat, uh... Zitten jullie dan ieder... iedere nacht of alleen de donderdag? Nee, ik zit dan meestal donderdag en ja? in het weekend. En door de week dan werk ik, maar vrijdag ben ik vrij. Ah, oh, oké. Okay. En dan donderdag om... Uh, hoe laat uh, begint dat skypen? Nou, meestal rond na twaalf uur en dan tot, uh, dat het licht wordt. Echt waar? Ja. Maar wat <laughs> hebben jullie elkaar dan allemaal te vertellen? Ja, dat moet ik zeggen. Van alles en nog wat. Ja, <laughs> er valt altijd weer wat te kletsen. Nou, de Anja, goed dat je in ieder geval even de tijd hebt genomen om uh, via 0801121 een nog iets groter publiek toe te spreken. Ja, leuk. En goede vraag hoor. Waarom is het Prins Klaus altijd geweest? En waarom wordt Geen het koning. Koningin? Ja, ik hoorde, ik, de vraag is natuurlijk eerder gesteld en ik hoorde als antwoord: ja, je kunt niet twee. Wat was het nou, twee koninginnen naast elkaar hebben? Je kunt niet twee koningen naast elkaar hebben. Maar ja, uh, alsof dan de koning. Nou goed, ik weet, ik weet, er is vast wel iemand die dat, uh, die dat even uit de doeken kan doen, 408-102. Nou, we horen het vanzelf wel. Dat denk ik ook. Dankjewel, Anja. Oké, okay, tot ziens. Doei doei. Doei. Paul. Ja, hallo, As. Hallo. Ik was, um, ik was in de Bahama's vorige week en toen uh, heb ik nog een tweet gestuurd dat het tussen 6 en 12 veel makkelijker naar je luister is. Ja, lekker hè. En ook met ja, goed weer, beter, of niet? Dan ben je gewoon om 12 uur weg. <laughs> maar maar had je ook, had je, zat je met, je met je voeten in het water, op het zand, of ja, is dat er? 25 ja? graden, joh. Oh, man. wat heerlijk. Goed bij dieven, wat fantastisch. Maar het was maar een weekje, hoor. Het was um, heel leuk, maar ik zou er ook niet uh, meer dan een week kunnen blijven. Echt niet? Op dus de, de Bahama's niet? Er is niks te beleven, joh. Oh. Je kan naar golfen, je kan er duiken. Maar um, een boekje lezen, ja. En verder is het niks. Uh, rum, cola's, zand. Ja. Ja. Leuk, hoor. Maar um, ik ben meer iemand van een uh, museumpje pakken en zo. Maar goed, ik had een vraag aan je, uh, As. Um, rode oortjes. Die ja. had ik vroeger als ik moe was. Oh. Soms kreeg ik er eentje. Soms kreeg ik er twee. Oh, en nog steeds als ik moe ben, kijk een rood oor... Vaak wordt het geassocieerd met porno. Als ja. mensen naar iets, uh, iets kinkies te kijken, krijgen ze zogenaamde rode oortjes. Nou, ik kijk ook wel eens naar iets. Oh. En dat heb ik helemaal niet. En dan krijg je geen rode oren. Nee, nee, dat heb ik nooit. Ik heb het nooit met... Uh, met maar uh, kennelijk iemand associeert, associeert dat met, met, um, met boten meiden. Maar heb ik nooit rode oortjes. Ik heb alleen maar rode oortjes als ik moe ben. Oké. Okay. En waarom is dat? Ja, ja. hoe zit dat? En, en Paul? Ja. Heb je nu op dit moment rode oortjes? Uh, aan één kant, mijn linkerkant <laughs> waar je telefoon zit. Oh, maar mijn, maar rechter, dit... ja, mijn dan... rechteroortje is heel koud. Maar dan moet je de horen iets verder van je oor houden. Ja, omdraaien, hè? Oh, mijn oortje. Ja, dat hoort zo lastig. Goed. Ja, 0800-1121. Ja. Waarom uh, uh, rode oortjes rode geassocieerd worden. Ja, maar ook waarom dat het wordt, het wordt inderdaad geassocieerd met, um, met uh, ondeugendheid, met zeg maar. Ondeugendheid. <coughs> dat zeggen we het heel netjes. En ja. Uh, ja, waarom is dat 0801121? Ik doe mijn best, Paul. Dankjewel. Oké, okay, ja. goeenacht. <laughs> Richard. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ik, ik vroeg me af waar, waar, waar mensen tegen vechten als ze de, de, de bierkaai vechten. Oh, die hebben we onlangs nog gehad. Ja. Weet je het nog? Ja, ik weet, ik weet het nog. Was, uh, vroeger werd er uh, bier bezorgd in de haven van Amsterdam. En dat werd dan afgeleverd ja. op de kade. En omdat er dan uh, uh, veel bier werd... Nee, het was niet eens bier. Het was... Oh, zie je, daar ga je alweer. Oh... Of het erg dat ik het dan gewoon weer niet goed onthoud. Het was of dat er bier werd afgeleverd op de kade. En of dat er uh, andere vracht werd afgeleverd daar op die kade. En dat er dan van de opbrengst snel bier werd gedronken. En dat er dan altijd gevochten werd. En op die kade in Amsterdam, daar uh, uh, kon je dan bijna nooit winnen... als je daar aan het vechten was. Want er waren altijd van die havenwerkers die dan een slok te veel op hadden. Maar ja, daar heb ik het weer half onthouden. Ik heb er waarschijnlijk een mooier verhaal van gemaakt. Dan dat het... Als iemand het nog weet van een paar weken geleden, 0800-1121. Hoe kwam het? Een de Ja, het komt van bierkade. Dat heb, ik, okay. dat heb ik onthouden, maar ja, dan weet je nog niks. Toch? Maar, ja, nou, nou ja. De helft. Ben je, ben je aan het vechten tegen de bierkaai? Ja, constant. Ah. Ja. Oh, dat is wel. Ja, cool. en van, van die, van die rode oortjes? Ja. Dan kun je misschien ook, ook denken aan de, aan de Indiaanse en de Afrikaanse olifant. Tuurlijk. De Afrikaanse olifant heeft veel grotere oren. Ja. Dan de Indiaanse? Ja. Dus? Maar daar kunnen ze veel meer lampen mee, mee, mee afvoeren, omdat het ook veel warmer is. Hmm. Ja. Het heeft inderdaad ook met oren te maken, maar volgens mij raakt het verder niet echt meer het onderwerp. Ja, ondeugend zijn ze niet hè. Nee, nou ja, dat weet je niet. Misschien weet niet wat ze stiekem doen als wij niet kijken. Die Afrikaanse olifanten. Goed. Richard, ik, uh, ik ga weer even op zoek naar hoe het verhaal ook weer was. En dan ga ik ook proberen het te onthouden. Dank voor de... <gacht> voor het opfrissen van mijn geheugen in ieder geval. En, uh, en bedankt voor het bellen. Ja, ik ben benieuwd. Ik hoop. Dag Richard. Hoi. 0800 1121. Uh, Mark. Hoi, afscheid met uh, Mark. Dag Mark. Ik had uh, een vraag over accus. Ik heb vorige week ook al geprobeerd te stellen, maar dat was helemaal aan het eind van de uh, uitzending. Um, even kijken, dat gaat over dat accu's minder worden met uh, koud weer. Ja, dat ging over de, uh, de accu van je rolstoel, toch? Ja, en daar ben ik zo nieuwsgierig naar, omdat ja, ik wil graag het uh, eerlijke verhaal daarover weten. Ja. Of, het, of het zich herstelt op het moment dat het weer uh, zoals nou weer uh, normaal is, zeg maar hoe oh, dat technisch in elkaar steekt bij je gel-accu's en bij andere accu's eventueel ook. Maar je kan het ook breder trekken. Het geldt natuurlijk ook voor auto-accu's. Ja. ja, want jij had en, vorige uh, week, auto. zei je van met, met dit weer, toen, had, toen was het nog vorige week, toen was het uh, vries-koud, zei de, uh, verslechtere accu's uh, heel rap. En, ja. en is het dan zo dat als het weer mooier weer, dat ze dus weer warmer worden, worden ze dan automatisch weer beter? Of blijven ze dan zo slecht en moet je een nieuwe accu kopen? Ja, precies, krijgen ja. ze dan inderdaad op een donder zeg maar, technisch gezien. En uh, dat ze het dan niet meer herstellen. En waarom ik het nog een keer stel omdat het echt geloof ik kwart voor zes, of zo, zo, toen het in de uitzending kwam. Ja. Dus ik denk, nou ik probeer het gewoon nog een keer. Heel verstandig, we gaan gewoon en, weer verder uh, waar we gebleven waren. Ja. Ik wou trouwens wel even iets flauws zeggen. Kan je niet iets van de Beatles draaien? <laughs> Volg van van Beatrice. Ja. Ook wel heel melig. hoorde ik van de week op de radio. Je, je hoorde het van de week op de radio. Ja, ik moest wel lachen toen ik dat hoorde. En... Dus misschien, misschien is dat de reden om iets van de Beatles te draaien. Maar mag ik weten wie deze fantastische grap maakte dan op de radio? Ik weet niet eens. Ik zat in de auto ergens. En, en toen hoorde je toen iemand zeggen: ik ga iets van de Beatles draaien. Ja. Of zei oh hoorde ja, dat de... het ja. was echt heel melig. Maar, maar moest was... je nadenken of wist je het meteen? Ja, ik wist het wel meteen, maar ik vond het wel zo flauw dat ik toch op de heb. Ja, maar er zijn natuurlijk 180.000 vragen, want ik heb ook de hele week Queen voorbij horen komen. Is dat zo? Ja. Dat is me er niet opgevallen. Maar oh. Ja, het is te melig voor woorden, maar goed, het kan op deze tijd, dit, dit, dit, dit, dit blijkt me wel. Ja, maar ik heb er nog nooit van gehoord, van de Beatles. <laughs> ik ook niet. Nou, ik, ik ga kijken wat ik voor je kan doen. Oké. Okay. Doei. Open de Let me run. Beatels waren dat, speciaal voor Beatrix. Dus en Baby, you can drive my coach. 0800-1121 met alle vragen en antwoorden. Marcus, goeienacht. Goedenavond, ja, goeienacht eigenlijk. Ja, ja het, is maar, het is maar hoe je het bekijkt. Hè. Voor sommige ja, mensen is het goeiemorgen. Ja. Hey, ik wil even reageren op dat uh, Koning en koningin Oh, gelukkig. Ja, ik krijg al ja, op mijn kop het... via de chat van... ja, dit, Astrid, het is deze week al twintig keer uitgelegd. Nou ja, ik heb het niet in een bevredigend antwoord voorbij horen komen. Nou, zou ik je dan bevredigen vandaag? Nou, als we toch <laughs> bezig zijn dan voor rode oortjes. Ik wil het zeggen, ja. Het kan er ook ah. nog wel bij. Ja. Koning, de koning staat boven de koningin. Dus vandaar dat uh, Maxima wel koningin kan worden. Dus dan blijft de koning nog altijd het hoogste. Op het moment als uh, koningin Beatrix uh, daar is en prins Klaus de koning wordt... dat betekent dat Klaus hoger dan Beatrix zou zijn. En dat klopt dus niet. Oh, wat is dat toch ook een... Wat, wat, wat, wat... Nee, <lacht> nee, maar ja, wat is dat nou? Hoezo de koning is hoger dan de koningin? Maar overigens wil je nog een keer koningin zeggen voor me... want er zijn heel veel mensen die dat niet uit kunnen spreken. Koningin? Ja, weet Nee, no. nee maar ja, je weet het waarschijnlijk niet eens. Maar er zijn echt heel veel mensen die dat heel raar uitspreken. Zeg het nog eens langzaam. Ja, nee. nee je, ja, je zegt koningin. Koningin. Koningin. Nee, ik weet niet wat dat is, maar het is. Maar er is zelfs een bekende televisiepresentator... die toevallig dat, dat ik dat onthouden heb. Maar die kan met geen mogelijkheid het woord koningin zeggen. Oké. Okay, en jij, ja, jij dus ook voor... niet? Ja, koningin. Ja, ik ben aangeneesd, dus misschien dat dat scheelt. Koningin wordt het dan toch? Koningin. <laughs> koningin. Ja, maar dat klinkt zo vreemd. En dus ga je het voorzichtig zeggen en dan zeg je koningin. Dus is het heel snel. Leuk. Ja. Maar goed, maar het is dus de koning staat boven de koningin. Ja. En dus, dus in dit geval kan natuurlijk Willem gewoon wel boven Maxima staan. Maar uh, anders was, was, had Klaus boven. Gestaan. Gestaan. Is en... Dat is niet klopt. Waar staat dat dan? Is ja, is... Dat, is, uh, dat, dat was het antwoord wat ik op de, die andere radio's heb gehoord. Oh, heel dus goed. Denk, nou, kun je gelijk doorverdelen. Uh, ik weet ook een keer wat, maar ja. niet, wie zegt dat dan? Is het, is ja, staat het in, nou ja. staat er genoteerd? Dat weet ik ook niet. Dan moet je misschien de Wikipedia op naslaan of zo. Nee, natuurlijk maar... niet. Er zijn toch genoeg <laughs> mensen die dat wel weten. Maar het is wel, het, wel. Uh, het is wel duidelijk. We moeten natuurlijk niet hebben nou, dat, uh, dat uh, Koning Klaus was, wel mooi geweest. Koning Klaus. Ja, waarom niet? Koning Klaus. Jo, het is ja. één grote familie, dus uh, waarom niet? Daar dus zit wat in. leuk allemaal. Goed, maar we krijgen nu een koning en een koningin. Ik vind het wel, het, ik hoop ook dat ze weer van die rode mantels... met zo van dat witte hermelijnenbond, met zwarte... Nee, niet echt bond, maar namaakbond. Ja, ja, nep bond. Nep, ja, nep hermelijnenbond. En dan, het, nou ja, dat het allemaal weer heel uh, uh, sprookjesachtig wordt, dat hoop ik. Dankjewel. Ja, wel, niet? Marcus, heb je verder iets met het koningshuis... of heb je gewoon goed opgelet deze week? Um, ik heb goed opgelet eigenlijk. Ja, goed. Ik heb niet heel veel met Koningshuis, maar ja, ik denk zoals iedereen die ziet het op televisie. En dan denk je toch wel van, het is ah, toch wel mooi eigenlijk. Is ook zo. Nou, ja, niet iedereen door. denkt dat, maar goed, daar hebben we het niet af. Dankjewel, Marcus. Ja, graag gedaan. Goeienacht. Fijne nacht. Doei. Dag. Paul. Ja, goedenavond. Hallo, goedenavond. Hey, ik had uh, even een, uh, een korte vraag. Oh. Want, uh, gaat het normaal als je je huis schoonmaakt? Weet je hoe dat gaat, hè? Nou, ongeveer. Heb ik me, iemand heeft me dat wel eens verteld. Ja, ja weet je, ik doe het zelf ook. Maar op een duur uh, is er stof. En op een duur maak je huis stofvrij. Ja. En uh, dan komt er weer stof terug. Is er een mogelijkheid dat er iets is waarom je, waar je je huis uh, stofvrij kan vragen, uh, krijgen... zonder dat je dan weer moet uh, stoffen? Oh, ja... Ja, want ik zeg al, die stof die blijft terugkomen. Ik rook niet. Maar ja. een of andere manier blijft, ondanks dat je zeg maar de grote schoonmaak doet... Ja. dan komt die stof weer terug. Is er mogelijkheid ja. om het huis helemaal stofvrij te krijgen? Ja. Beweeg je, je wel je in huis, huis? huis? Zeg je? Beweeg je wel eens in huis? Ja, ik beweeg wel eens in huis, en ja. krijg je stof van, hè? Dan moet je in ieder geval mee ik... ophouden dan. <laughs> ja, dan zou ik gewoon stil moeten zitten. Of een werkster nemen? Ja, nee, dat kost een hoop geld. Dat is waar. Maar er is, er is niet een, op, een optie van, om het helemaal stofvrij te krijgen, nee hè? Nou, ik denk dat als die de optie er was, dat ik hem al lang al gehad had. Ja. <laughs> maar je hebt wel... Ik weet niet, heb je dat wel eens gezien? Je hebt tegenwoordig heb je van die stofzuigertjes. Die ja. zijn rond, die zet je op de grond s'nachts. En terwijl je dan slaapt, stofzuigt die de hele kamer. Nee, okay. Ja, oké. Maar je hebt ook nog de, op andere dingen plank en dat soort dingen dat weer stof terugkomt hè? Ja, dat doet hij nog niet. Nee, ja, dat, dat doet hij niet. Mee, maar... Nee. En vroeg ik me wel eens af of, mogelijk, of iemand dat wist van dat er mogelijk was om een, je huis stof vrij te krijgen. Maar heb je een hekel aan stof of aan schoonmaken? Nou ja, beide. <laughs> ook nou ja, wel ik... schoon, maar. Ik ben dan, niet, dan heb je het in zeg maar één keer gedaan, en dan Dan zie je de stof gewoon weer terugkomen. Ja. Na zoveel dagen. Ja, ja. Dan denk ik, is daar een oplossing? Weet iemand een oplossing? Wat een oh. rotspul is het eigenlijk? Stof, ja. ja. ja. ja. 0800-1121. Ik, uh, ik doe mijn best, Paul. Ja, hoor, dankjewel. Goeienacht nog. Oké. Doei. Doei. Andrea. Ja, goedenavond, Astrid. Hallo. Mijn eerste vraag, hoe gaat het? Met mij gaat het goed. Hoe is het met jou? Ja, hartstikke goed. Gelukkig. En de hele week werk ik zo hard. Ach. Maar dan zeg ik thuis, ik hou nog vol, want ik weet dat het uh, donderdagnacht komt. En dan uh, ben ik weer uh, in verbinding met uh, Astrid en haar leuke programma. Dus, en dan kun je omvallen. Daarna ja. is het uh, ja. het hele weekend boom. Ja. Die stuk. Ja. Oké. Okay. Ik, wou, ik wou nu zeggen ja. dat ik heb zowel een vraag als een antwoord. Oh. Kan, kan dat? Ja. Tenminste, als je niet je eigen vraag gaat lopen beantwoorden. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. want die ken ik zelf dus uh, niet. Nee. Uh, wil je dat ik begin met de vraag of met de antwoord? Doe maar met het antwoord. Uh, antwoord voor de jonge man die net heeft gebeld over de stof. Ja. Ik heb niet direct de antwoord voor hem, maar ik heb een site voor hem dat als hij, als hij op die site gaat, heeft hij gegarandeerd een antwoord. En het is uh, www.schoonmaaktips.nl. Zijn twee vrienden van mij uit Zeeuws, Vlaanderen en die zijn echt waar wereldberoemd tot aan China toe vanwege een schoonmaaktips. Uh, en de NCRW uh, die komt vaak bij hun op bezoek met de man bij het ond. Dus die zijn heel vaak bij man bij het ond uh, vanwege hun uh, geweldige schoonmaaktips. Maar zeg je nu schoonmaaktips.nl? Ja, volgens mij heet die zo. Nee, plaats. want die doet ja. het niet. Die doet het niet. Uh, dan, uh, <laughs> uh, uh, dat is een beetje jammer, maar uh, Ach, uh, ze komen er zelf vaak op televisie bij man, man bij het ond om juist vanwege een uh, schoonmaaktips. Dus uh, ik zit nu even naast met de, de, de naam van de site, maar uh, die twee bestaande dus uh, erg waar. Die komen uit Zuid-Vlaanderen. Is dat Ronald Burda? Ja, ja, Ronald Burda en de moeder Jannie Burda. Oké, okay, even kijken. Dat begint kijken. erop te lijken, geloof ik. Ja. Oh, wacht we op Ja, het is een, een hele ingewikkelde. Dus als jij misschien de naam van de site hebt voor deze jonge man, dan uh, denk ik dat hij daar uh, baat mee heeft. Ja, ik ben aan het zoeken. Maar ja, ik kom, als we natuurlijk, dat blijft toch een beetje. Hè. Als je op uh, televisie bent, dan krijg je 800 tips met... Uh, oh, ja. man bij het ja. hond, man bij het hond, man bij het hond. Maar niet uh, met eventjes met de site. Ik denk... Oh, ik heb hem. Ja. Het is schoonmaak-tips.com. Ja, punt het is, net, okay. het is net iets maar, ingewikkelder. Ja, maar die hebben alle antwoorden in huis dat de jonge man uh, nodig kan hebben. Kijk, nou, hartstikke goed. Oh ja, hier nare luchtjes in de koelkast. Oh, even kijken, wat zijn de oplossingen? Leggen een paar oude wijnkurken in de koelkast. Leggen ze een doorgesneden appel in de koelkast. Schaaltje met gemalen koffie. En anders een schoteltje bakpoeder. Kijk. Ja, bij Oh, een computerscherm schoonmaken. Even kijken. Handig, zeg, dit. Um, haal eerst de stroom van het beeldscherm af. is altijd verstandig. Um, uh, doe de, de, neem het beeldscherm af met een vochtige microvezeldoek. Ja, dat vind ik stom. Dan staat er dus gewoon, maak het scherm schoon. Ja, dat ik ook. Ja. Ja. Goed, dus um, uh, dat is een advies. Ik kan zo, alleen dan moet je nog wel alles doorzoeken. In de, kijken of er ergens iets met stof... Ja. En, maar ja goed, als je een keertje niks beters te doen hebt... of iemand die uh, wil dat gaan zitten doen nu... en ja. een antwoord geeft... oh kijk, het is wel op alfabetische volgorde. Dan kijk of er iets... oh nee, er staat niks bij de S van stof. Nou goed, ik zit weer van internet voor te lezen. Dat is de bedoeling niet. Bel vooral 0800-1121 als je zin hebt om die site even door te spitten... op zoek naar tips tegen stof. Of als je gewoon andere adviezen hebt, 0800-1121. Je vraag, Andrea. De, de vraag mag het nu ook? Ja. Oké, okay, mijn Bedankt. vraag is een uh, biologische vraag. Uh, hoe lang kan maximaal ongeveer natuurlijk een kip zonder kop doorleven? Oh ja, oh. Wat oh. Is, er? Ja, dat, dat, is het? Ja, is het echt eerlijk waar? Dat, want ik ken natuurlijk het verhaal en de uitdrukking als een kip zonder kop. Maar ik vind ja. dat zo'n zielig idee... Ja, maar uh, ja, uh, ja. Ja, ja, ja. Ik heb het nooit gedaan, de kop van een kip eraf uh, maar Nee, het is er nog niet van gekomen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Ik weet niet eens hoe ik aan kip moet aankomen, dus... Uh... Nou ja, een kip aanschaffen is niet zo heel ingewikkeld, toch? Ja, maar die zijn meestal dood. <laughs> nee, je, hebt, je kunt ook wel hele kippen aanschaffen. <laughs> oh ja. Maar doe maar, maar, maar niet, doe maar niet. Maar niet in de stad, hè? Nee. Ik woon niet, niet in Vechol of zo. Nee, daar zitten we in. Vechol, dan zou het veel eenvoudiger zijn. Ja, 0800 1121. Ik ga op zoek naar een antwoord. Hartstikke bedankt, Astrid. Oké, okay, doeg. Doei doei. doei. Hoi. Um, Rien? Ja? Hallo? Hallo. Hallo, Rien? Hallo? Dag. Hallo? Hallo? Goeienacht. Goeienacht. Ik had een uh, antwoord op die uh, dat vechten tegen de bierkaai. Oh ja, oh ja, vertel. Nou, uh, het, geze het gebruik was dat uh, die kaaien nog alles uh, ruzie maakten. Ja. En die mannen dat bier dat werd met grote vaten aangevoerd. Ja. Schepen. In Amsterdam, hè? Ja. Dus ik ja. kan je je voorstellen dat dat behoorlijk kuitpotige kerels waren... die die vaten van boord afhalen. Oh ja, die stap was ik vergeten. Dat die natuurlijk hartstikke sterk zijn geworden van het tillen van die ja. biervaten. Dus. Het is niet dat ze te veel ervan dronken. Het was gewoon, ze waren gewoon heel ja. sterk. Ja. ja. gelukkig. Nou, dat was eigenlijk heel snel opgehelderd. Ja, ik laat nog te luisteren en ik dacht van... Ik bel nou, dat stel ik bijzonder op prijs, Rien. Dank je wel. Oké. Okay. Ah. Kijk, dat is zo sympathiek. Gewoon denken, ik ben aan het luisteren. Ik bel even, want ik heb een antwoord. 0800-1121. Erik? Hallo, Astrid. Goeiedacht. Hallo. Hoi. Um, ik had ook een vraagje over het Koningshuis. Oh jee. Ja. Ja, nee, nou gaan we ook door ook. Hè. Ja, heel dat mooi. Ik vind het een mooie... Iedereen onder... is helemaal, helemaal geïndoctrineerd, nou, natuurlijk. Hè. Ja. Um, Stel nou dat, uh, je nou straks koning Alexander en, en koningin Maxima. Ja. En stel nou dat uh, Alexander onverhoofd komt te overlijden. Ja. Is zij dan de koningin de vaderlanden? Ik denk het haast niet, omdat zij niet in de bloedlijn zit. Oh, ja. Maar dan is, is, er dus, is er nog steeds koningin Maxima. Oh, ja. En dan zou je dus denken dat de eerste dochter van hun, ik weet niet hoe die heet, Amalia geloof ik. Ja, of zo. ja heel goed. Dus die wordt dan koningin. Ja. En wordt dan koningin Maxima weer prinses. Oeh, wat een toestanden allemaal, hè? Ja, dat, zo, zo denk ik dan. <laughs> nee, maar dat is natuurlijk. Er zit wel wat in. Nou ja, uh, wordt... Oh, nu... Want je hebt natuurlijk ook een bepaalde leeftijd, denk ik... dat iemand pas tot koning of koningin gekroond mag worden. Dus stel dat het kind nog geen 18 is, ik noem maar even een leeftijd. Blijft dan maximaal koningin totdat het kind 18 is? Ja. En dan wordt ze weer prinses. Of hoe gaat dat? Ja, maar dat hebben we toch gehad met Emma ooit... Dat weet ik niet. Je dan... ik ben, nou, ik ben niet zo'n koningshuisfreak of zo. Maar dat, ik hoor dat laatst de hele dag hoor je dat allemaal op de radio. Ik denk ja, en dan, stel dat hij on onverhoofd komt te overlijden, is zij dan onze koningin. Ja, nee, wordt soort, daar wordt soort, is een mooi woord voor. Dat schiet me vast ieder moment binnen, maar ze wordt dan een soort voogd. Ja. Een soort, soort, een soort handelend koningin. Totdat Amalia groot genoeg is. Maar ja, ja, wordt ze dan dat. inderdaad daarna weer prinses? Dat vraag ik me ja. ook af. En Beatrix wordt dan weer prinses? Of blijf... Ja, Beatrix blijft niet koningin, nee. Nee. Dus die wordt ook... Ja, ja, ja nee, dan... die, nee, die blijft geen koningin. Maar wordt die dan ook weer prinses? Of wordt het dan weer Beatrix van Oranje? Dat zou wel kunnen natuurlijk. Oh ja. Ik ja, wat... weet het niet. Ik, wat er komt er toch een hoop kijken bij zo'n simpele ja. troonsoverdracht. Ja, maar dat, dat zeg ik, dat komt natuurlijk omdat je laatst de laatste hele dag... op Ik luister heel veel radio 1, de hele dag alles over de koningstoestanden. Ja. Dus, dus dan krijg je dat soort vragen natuurlijk. En dan gewoon niet onthouden, daar heb ik natuurlijk helemaal niks aan. 0800-1121 en dan uh, even kijken of er iemand daar weer een antwoord uh, op heeft. Oké. Okay. Ik doe mijn beste Erik, dankjewel. Dankjewel, doeg. Doeg. Hans. Goedendag. Hallo. Hallo, ben ik goed te verstaan? Prachtig. Dat die telefoon ja? voor jou wordt steeds beter, Hans. Ja, ik zit nog buiten het raam, hè? Ik ja, dat is, het, naar buiten toe. dat is het. Ja, we we hopen dat er niet inderdaad nog een vorstperiode komt in februari, want nee, je krijgt het maar, maar koud. Ik heb, ik, heb, ik heb mijn telefoon naar me gericht, dus dat is toch eens goed, hè? Ja, nee, ja, maar je, de, ja, de, het, is, het is volgens mij een kwestie van die kleerhanger goed uit het raam houden. Dan komt ja. het goed, ja. Maar ik wil even antwoord geven, vooral als ik technische vragen zijn, dan wil ik graag daar antwoord op geven. Ja. Het gaat om die accu. Ja. Nou, accu is natuurlijk heel belangrijk. En uh, met 20 graden bovenal heeft hij uh, vol vermogen. Maar zodra de temperatuur naar 0 graden gaat, dan heeft hij maar een half over van zijn capaciteit. Ja? Ze kunnen dat meten, dat is ja. een soort gewicht, dat is het accuzuur. Dan kunnen ze kijken wat de staat van de accu is. Ik heb net een nieuwe inzet, de men was 6 jaar oud. Ja. Maar het is wel zo, ik heb een heel zware uh, 2-liter turbo-diesel. Ja. En uh, die, uh, vooral op is. Uh, zit er zelfs niet olie in, er zit uh, daarom veel smeren bij de, de onderdelen draaien zwaar, dus de accu is heel belangrijk om de motor op gang te brengen. Ja. ja dus dat is al heel belangrijk. Vond, ja. Sowieso, ik weet niet veel van auto's, maar een accu is best een belangrijk onderdeel. Ja, en ik ja. adviseer vaak de mensen na drie, vier jaar de accu de grote verwisseling, wat er staat met de moderne auto's. Die hebben allemaal inspatsysteem, ze hebben allemaal de boordspanning, die zit rond de 14 volt. Als je zakt naar 12 volt, dan kun je allemaal problemen krijgen. En dan kun je beter voorkomen voor windtijd, als de accu te laat afweert, die kan bevriezen. Als het soort van niet voldoende is, kan die accu bevriezen en dan sta je onderweg bij een enorm groot probleem. Dus het is heel belangrijk om de akker toch na te laten kijken. Voor de mensen rijden veel korte afstanden. Dan krijg je de, de akker extra op zijn, uh, zijn middag, om zo oh. te zeggen. Ja. Ja. Ik rij vaak met een caravan, dus ik heb een extra zware dus uh, akker in laten zetten. Maar als je rond de vier, vijf jaar uh, zet gewoon een nieuwe akker in... dan je vaak 100, 130 uh, euro. Maar als je onderweg een bedrijf moet laten kopen, bijna je meer uit. En uh, dat we uh, gepraat over de akker gaat tien jaar mee, maar dat is uh, maar... Uh, ja, ik vind het maar... Nou, eh, eh, omdat ze eigenlijk maar soms drie, vier jaar... zat er gewoon een nieuwe accu. En vooral de moderne elektronica... vraagt om een zeer goede boordspanning. Ja, maar als... Kijk, uh, Hans, jaar... ja, ik ja. weet, je kunt uren doorpraten. Maar als je, uh, als je een accu in je rolstoel hebt... en stel die accu krijgt dus iedere keer... zoals je het zo mooi zegt, een opdonder van de vrieskou, dan moet je ja, dus maar, eigenlijk ieder jaar een nieuwe accu. Ja, maar een accu van een, een, een, een, een, een, een scootermobiel... Ja. Er zit geen geen, geen, geen en geen vloeistof in hè? Oh, oh, oh. Ja. ja een gel accu ja is ook, hè? ja, ja is wat beter beschermd tegen, tegen kou maar je kunt maar voor het duizend keer opladen dus uh, wat je ook kiest uh, alles in de natuur in de natuur zo het valt in de techniek, alle voordeel geven weer een nadeel. Dus als je ergens wat voordeel hebt, is het ook wel weer een nadeel. Dus oh. er is altijd een compromis in de, in, de, in de techniek. Maar ik kan alleen zeggen, een accu moet altijd goed, uh, goed opgeladen zijn. En vooral, vooral in de Nederlandse krijgen die uh, korte afstandjes, de verwarming aan... ...de, de, de achteruitverwarming ja. en ja. al die toestanden. De accu ja. kijken op zijn donder. Ja. Ja. Ja? En dat is gewoon een belangrijk punt. Ik heb uh, straks dat ik de RTHD voor Russia toe nou, er zijn temperaturen ja, ja, die, met 40 ja, die, graden, ja, ja dan uh, is het wel, uh, die hebben allemaal extra voorzieningen. Ja, dus dat is een andere orde als hier in Nederland. Maar ik kan nogmaals zeggen, om het afsluiten, uh, zet om de drie, vier jaar gewoon een nieuwe wakker Ja, aantje voorzicht Een heleboel, ja. heleboel andere dingen worden verkocht, uh, ja. allerlei sterwielen ja. noem maar op. Ja. Maar zeg gewoon ja. dat de elektronica, dus ja. optimaal kan werken. Ja. En dat Dank word ik even kwijt. Ja. Ja. Dankjewel Hans. Graag gedaan voor hetzelfde geld. <laughs> Doeg! Hey, joh, vroeg, hallo, hallo. Ja? Vroeg, laat, uh, hallo? Mijn lievelingsmuziek, hè? Ja. Yeah. Ja, en dat is endo -rock muziek. Oh, oké. Okay. Dat is de Thierman Brothers en Adi Tierman. En dat is de Indonesische muziek. En dat, uh, daar heb ik een bepaalde voorkeur voor. Goed, staat staat genoteerd Hans, dankjewel. Ja hoor, graag <laughs> gedaan. Dag hoor, dag. Dag, dag, dag. Bert? Ja, goedenacht. Ah, ah, hallo. Ja, die hand die legt het wel een klein beetje helder uit. Oh. Alleen de oorzaak waardoor een accu uh, in feite in de winter uh, kapot kan gaan... is door het feit dat hij wat ouder wordt. En de capaciteit die gaat op een gegeven moment uit. Die werking van die cellen... Die, uh, een accu bestaat uit uh, vier, vijf cellen. En dat is allemaal anderhalf van drie volt. En die, uh, die platen die kunnen krom raken door die kou. En dan valt er één cel uit. Ja. En heb je ongeveer maar elf... 11 volt en dan begint die, uh, die startmotor te klikken en dan heb je geen goede uh, voltage meer. En dan is het eigenlijk al te laat. Dan ben je eigenlijk al te laat met zijn accu. Oh. Dus die capaciteit van een accu, dat gaat op een gegeven moment ja, raakt dat, uh, ja, over. Dat is gewoon uh, einde verhaal. Dus het is niet zo dat je na een vriesperiode een nieuwe accu moet? Het is gewoon zo dat je dat af en toe een weer, nieuwe accu dat, moet? Dat, dat hangt er vanuit hoe auto is. Dus, ja. Uh, ja, hoe vaak je rijdt, uh, of je wel haat, uh, noem maar op. Of je in de wind staat of in de, ja, op een winderige hoekje. Dat, uh, ja, dat maakt met allemaal mee te maken. Maar als een accu dus slechter wordt doordat hij uh, last heeft van de vrieskou... dan wordt hij daarna niet weer beter? Nee, absoluut ah, nooit. Nee. En ook niet bij een gel accu? Uh, huh. Die wetenschap weet ik niet. Ik weet hoe het wel met telefoontjesaccu's uh, gaat. Ja. Dat is tegenwoordig uh, lithium. Uh, Lyciumbatterijtjes, die hebben tegenwoordig geen geheugen. En vroeger hadden we Nikkat-batterijtjes in die telefoontjes. Yeah. En die waren met een paar uur al leeg. En als je die dus elke keer weer bij ging laden... dan werd die batterij heel snel lui. Yeah. Dan had je met een, een jaar al problemen met opladen. Met telefoonsprekken uh, voeren, en dan kan zijn telefoon gewoon uitgaan. En uh, zulke dingen. En dat is tegenwoordig allemaal verbeterd. En wat die Hans ook zei, met die Frieskou in, uh, in Rusland... Die accu's zitten helemaal ingepakt en die zijn een bepaalde soort capaciteiten. Dat, uh, daar zijn wij maar een kleintje in. Kijk. Dus uh, ja, de werking van accu's, ja, dat uh, wordt niet beter. En dus de nee. telefoon uh, laden ook zo. Elke keer als je heel snel gaat laden en je blijft dat ding elke keer maar opladen... dan wordt daar zo'n batterij niet beter van. Nee, en altijd uh, uh, helemaal opladen en niet een beetje? Nou, als jij dus heel snel boodschappen gaat doen en uh, je neemt die telefoon weer mee... en je hebt mogelijkheid een uurtje geladen, ja, dan is dat niet bevorderlijk, nee. Nee. Kijk, goede tip. Dankjewel, Bert. Geen probleem. Doe, Goedendag. Doei. nacht nog. Wil. Hallo. Hallo. Uh, goeienacht. Goeienacht. Wil heeft een vraag over snij- en spersiebonen. Oh. Ik zat nog vanochtend mijn boontjes klaar te maken. Ik denk, goh, vroeger als kind zijnde... Nou, dan kwam je uit school en zei moeder van... Uh, nou, pak de snijbonen maar, dan kun je ze afhalen. En als je ze afhaalde... Kan er een draad mee? Ja. Topjes snijden, draad eruit, een boontje draaien en dan. Ja. Waar zijn de draden van de en snijbonen gebleven? Want dat, he dat is niet meer. Zitten die er niet meer aan? Die zitten er niet meer aan. Nee, maar als je ze in een blikje koopt, niet. Maar wel toch als je ze. Als je vers, ze nee, geen vers snijbonen uit een blikje is niet lekker hoor. Dat moet je niet doen hoor. Oh. Maar. Um, ja, ik, zat er maar, ik denk. Of, en toen heb ik mijn zus gebeld. Die zegt: ze, Oh ja. Ze, ze Moet je aan, aan de arts. Ja, ja, maar het was en mij niet opgevallen. Iemand dat het... of, of iemand die daarover uh, be belt. Maar ik bedoel, een, een snijbonenzaadje is het toch een snijbonenzaadje? En uh, praat die Teler tegen van. Uh, zonder, draad, zonder draad of zo. Ja, ja het het, ze kunnen, misschien ook. zijn ze wel genetisch gemanipuleerd. Dat ze voortaan dat kan, uh, uh, oh, een beetje oh, tegen verkocht worden. Ja. Maar het kan ook dat ze. Dat ze al van tevoren natuurlijk... Um, want dat, ja, dat boontjes afhalen, dat is natuurlijk wel... Volgens mij is dat tegenwoordig voor heel veel mensen reden... om te zeggen, wat zullen we eten vanavond? Zullen we boontjes eten? Nee, moeten we ze allemaal afhalen. Ja. Dat dus... was oh, vroeger toch ook met de spinazie. Ik was aan werk omdat, om, om spinazie te was. Oh, die zaadjes zaten er nog in. Oh ja, dat weet ik ja, ook ik nog ben... van met mijn moeder. Met in de sla -centrifuge oh, en zo. In een grote tij en dan even naar beneden duwen... en dan kan die zaadjes boven drijven. Maar de spinazie die groeit tegenwoordig uh, aan zo'n bevroren blokje, aan de boom. Ja, ja, ja. heel ja, handig. Ja. Maar die, hoe die draden van die bonen weg zijn, want mijn zus heeft zelf een groente tuin. En ze ja. uh, zegt: nou, met, met mijn bonen ook. <laughs> geen, er zit geen dracht aan. Nou, wat een toestel. Rare raar, Dan is dat? is vast wel een teler die daar uh, antwoord op weet. Ja. Hoe dat uh, ooit gemanipuleerd is. Ja, ik ga het proberen. Hoe heet je zus? Mijn zus heet Toos. Oké, okay. Wil en Toos, we gaan ja. op zoek naar het antwoord. Dankjewel Altijd voor de, de vraag. Oké, fijne nacht nog. Dank je, daf. Dankjewel, je Dankjewel, Daan. Jack? Hoi, goedemorgen. Hallo. Ja, ik heb twee antwoorden voor je. Je gaf net zelf het, uh, het goede antwoord al. En het is trouwens niet genetisch gemanipuleerd, oh. maar laten we het even gemodificeerd noemen: hè? Gen maar, genetisch gemodificeerd. Ja, gemodificeerd klinkt een beetje vriendelijker en gemanipuleerd dan iets manipuleren. Dat wordt meestal uh, met een beetje negatieve bijsmaak gezegd. Ja, dan klinkt het meteen alsof je, er, uh, alsof je verandert ja, in ja, een... Uh... milieugroeperingen die hebben het over gemanipuleerd. En verder uh, de, de, de, de, de landbouwhogeschool Wageningen heeft het over gemodificeerd. Maar goed, dat is dus inderdaad het antwoord daarop. Want dat ringen dat hoeft te, tegenwoordig niet meer, hè. Dat nee. afhalen. Nee, nou goh, dat wist ik niet. Maar waar ja. ik eigenlijk voor belde, dat was uh, de regent of de regentes. Ja, regentes. Amalia. Ja, dat was mocht, het woord dat ja, ik zocht. Mocht, uh, ja, mocht Willem, uh, koning Willem-Alexander... Ja. wat uh, godverhoede komen te overlijden voordat mm -hmm. zij 18 is, minimaal. Ja. Dan wordt of... Uh, de, ...de moeder... Of de, de tweede in lijn uh, van zijn broers. Dat is Constantijn. Ja. Dat? Nee, is, is, dat dat niet, is het niet eigenlijk eerst Friso? Ah, Friso, sorry. Ja, ja Frizo. Nee, daar braai ik bij Ja, uh, maar dus wel, los van het feit dat, uh, dat het natuurlijk helemaal niet goed gaat met Friso op het moment... is dat uh, uh, ja. die heeft ook afstand ja. gedaan van troonopvolging toen hij met uh, Mabel wilde trouwen. Dus die valt sowieso wel uit? Ja, die valt sowieso, ja, valt, ja, hij ja. Valt sowieso wel uit, hè? Maar goed. ja Oké, okay, nee, maar... En jij zegt nee, het, die, ja. En dan, dus dan zou in principe lijkt, of Constantijn of Maxima regent of, of regentes Maxima, worden? Ja, dat is dus, uh, dat is dus nog een open, een open vraag. Maar er wordt gewoon een, een regent of regentes aangesteld... Maar wie beslist uh, dat dan? Ja, zo kunnen we dit onderwerp natuurlijk eindeloos rekken. Maar wie is dan degene die zegt het wordt of Constantijn of Maxima? Amalia? Nee. Ja, dat, dat is nou een hele goede. Ik ben, ik ben staatsrechtelijk niet zo wel onderlegd... dat ik je daarop een antwoord heb. Nee, geven. Nee, nou, ik, ik denk dat Maxima zich dit niet laat. Weet je, dat die gewoon dan de regentes wordt. Die regelt het dan voor de dochter. Het is in ieder geval de regent of de regentes die waarneemt. En ja, aangezien het toch eigenlijk niet meer dan... een ceremoniële taak is, uh, ja, oh, no, no. Dus het is niet meer als vroeger dat het land geregeerd wordt nee. uh, door, door het Koningshuis. Dus in principe heeft de regering op zich daar ook niks mee te maken. Nou, Maar dit lijkt mij dan wel de regering, de aangewezen in, uh, de instantie om te beslissen wie... Maar, um... Ja, nogmaals, staatsrechtelijk ben ik daar nee. niet uh, van op de hoogte. Maar dat, en... uh, dat was het. Een... En als uh, Amalia dan 18 is, wordt dan, uh, wordt dan Maxima, stel dat ze regentes is, wordt ze dan op het moment oh ja. van Amalias 18, e verjaardag, wordt ze dan weer prinses? Uh, koningin moeder, dus dat wordt uh, prinses, ja. Dat is ook mooi hoor, koningin moeder. Ja, ja. klinkt ook ja. mooi. Goed, dankjewel Jack. Oké. Okay. En nog een goede ja, nacht. Goed. Ja, ik blijf luisteren. Ja, blijf luisteren Jack, dat lijkt me sowieso heel verstandig. Uh, mensen kunnen bellen met vragen en met antwoorden. Dat is het hele principe van dit programma. 0800 1121. En dit is Sade. En Your Love is King. Your love is king. Crown you with my heart. Your love is king. Now we need to part your kiss is ring. Your king. Frans, goeienacht. Goedendacht, Astrid. Hallo. Frans, Amsterdam. Ik had een uh, antwoord op die vraag over die kip zonder kop. Ach ja. Ja. Um, er is in Zuid-Amerika een kip geweest... die heeft uh, <laughs> een paar jaar zonder kop geleefd. Niet waar. Ja, dat is wel waar. Uh. Die broer heeft hem uh, geslacht... en uh, er is een, een gedeelte van de hersenstam blijven zitten. dus hersenen, En daardoor kon hij door blijven leven... Hij is met die kip is hij, is hij, uh, verschillende kermissen afgegaan en zo, ah, hij heeft hij veel geld mee verdiend. Maar op een keer met voeren, dat ging via de, de, de pijp zo, via de slokdarring, is hij gestikt. En zo is hij aan zijn einde gekomen. Ah. Wat een toestand! Ja, he. Maar dat illustreert wel dat een, uh, een kip dus daadwerkelijk kan leven zonder hoofd. Ja. Ja, maar dat, dat kwam dus wel omdat een gedeelte van de hersenen zijn blijven zitten. Ah, gaat van, wat een vies verhaal toch weer Frans, ja. Maar, maar, maar dat heeft er natuurlijk ook mee te maken um, uh, uh, dat dit een uitzonderlijke situatie was. Want anders dan heb, ja. heb jij het er niet over op donderdagnacht op Radio 1. Deze ja. ene kip, als alle kippen dat konden. Nee, dat is ook uitzonderlijk. Ik denk dat hij uh, niet zo goed was in slachten. Ja. Ja, een, een hoofd eigenlijk. Het is gehakt heb eigenlijk, dat er een gedeelte is blijven zitten. Maar als je een gedeelte van een kop van een kip uh, eraf uh, hakt, dan is dat beestal wel het gedeelte met de hersenen. Je kunt niet de kop van de kip gedeeltelijk eraf hakken... en wel de hersenen laten zitten. Dan dat moet je heel scheef. Ja, ja, misschien ongelukkig met een bord en bijl. Ik heb geen idee, maar nee. zo is het gegaan. Dus er is een gedeelte blijven zitten. En zo is hij blijven leven eigenlijk, die kip... Hmm. En hij schijnt er veel geld mee verdiend te hebben. Met die uh, levende koploze kip, nou ja. ja. Maar goed, maar dan weten we nog steeds niet hoe dat... De... Kijk dan, als dus de hersenen blijven zitten, kan het? Ja, maar, uh, ik, maar... ik, ik denk dat het bij een mens ook kan. Ik, uh... ik bedoel, als een mens geen oren meer heeft, geen ogen meer en niks meer... dan, dan ziet hij niet en hoort hij niet meer, maar blijft wel steeds leven. Als je de hersenen nog in, uh, ja. intact hebt, redelijk. Hmm. Goed. Nou, dankjewel. Ik, vind ja. ik krijg ontzettend zin in kippensoep opeens. Ik weet niet wat het is. Meen je dat nou? <laughs> ja, dat lijkt me heerlijk. Nou. Oh. Maar goed. No. Nee, jij niet, begrijp ik. Nee, niet echt, nee. nee. In oh. deze tijd helemaal niet. Lekker uh, toch? Warme soep? Nou, nee. Dat, hm. uh, ik wacht wel af tot benavond of zo. Oké. Okay. Ja. Uh, dat is een goed idee. Dankjewel, hè? Oké. Okay. Dag. Dag. Wacht even tot vanavond. Ja, Madeleine. Dag Astrid, met Madeleine. Dag Madeleine. Ik had een vraag. Ja. Is er een wezenlijk verschil tussen een carillon en een bijjaard? Oh, wat een goede vraag, ja. Er staat me ook iets van bij dat we het daar al ooit eens over gehad hebben... maar gelukkig onthou ik is het niet. Is dat zo? Ja. ja. Nou, ik heb dat nooit gehoord. Ik ben er wel mee geconfronteerd. En toen dacht ik, ja, wat is dan het werkelijke verschil daarvan... En hoe werd jij geconfronteerd met het nou, verschil tussen de ja, karabellen? Wij, wij, wij, mijn man en ik, wij willen zoals ze zo op pad zijn. En we horen ergens een. Een, een bijaard of een carillon, in ja. onze gedachten dan een carillon. En zeker als dan er toegang is, dat je de, de kerktoren kunt beklimmen en je krijgt ook nog een uitleg van de bespeler van eh, dat eh, apparaat, dan doen we dat dus wel eens. En zo deden we dat eh, afgelopen zomer ook een paar keer. En stonden we dus in het Slaamse land op, bovenop een toren. En daar, geeft dan, daar wordt dan een explicatie gegeven en dan wil je... Oh nee, en eerst wordt er dan altijd gezegd... Ah, we hebben ook weer Nederlanders uh, aan boord. Maar de en Nederlanders ik, hebben blijkbaar en... een carillonnetik. En dan denk ik uh, altijd, is dat nu uh, uh, uh, is dat een beetje een beschuldiging? Of yeah. dat? Maar in ieder geval, ik blijf dan neutraal en ik, ik hoor het allemaal aan. En dan denk ik, nou, ik zal ook eens een vraag stellen natuurlijk. Want er wordt dan gesproken over de opleiding van de, van de man. En dat dat in Vlaanderen in Mechelen is. En dat er, enfin, enzovoort, enzovoort. Dus dan zeg ik beleefd. Uh, gaat u in, uh, in Holland ook wel eens uh, uh, een bijjaard bekijken? Ja, yeah. En dan wordt er, werd er een beetje bestraffend in mijn richting gekeken. En gezegd, ze mevrouw, in Nederland, daar heb je geen bijarts. Daar heb je Karel Jons. Oh. En eigenlijk wilde ik wel weten wat hij daarmee bedoelde. Maar doordat er weer andere dingen gebeurden, bleef dat een beetje in de lucht hangen en ben ik er eigenlijk nooit achter gekomen wat nu het verschil is tussen een carillon en een bijaard. Maar het was in ieder geval duidelijk iets minder dan de bijaard in Vlaanderen uh, met betrekking tot het carillon in Nederland. Ah. Snap je? Ja, ik begrijp het. En dat is ook zo wij zeggen het dus in Nederland een carillon, dat blijkt dan. Ja. Maar wij zeggen ook, degene die het carillon bespeelt, is, is een, een bija dier. Ja. Dus zeg ik dan, ja, wat is nu, wat is nu het verschil? Ja, dat is inderdaad... Uh, dat, dat, dat is het wel de, ja. zegt u zo wat, ja. Maar Madeleine. Ja. Ik vraag me toch een beetje af, want is het dan niet zo dat als je één carillon gezien hebt, dat je alle carillons gezien hebt? Wat is het dan met jullie dat jullie al die carillons willen nou, bekijken? Nou, als we dan in een, in een plaats zijn waarvan we denken, hé, hey, dat is mooi, daar willen we ook weer wel eens van een grote hoogte zien. Dan is dat soms ook de aanleiding om oh, naar binnen ja. te gaan. Okay. En bovendien, uh, ik, ik er dan soms ook nog een kleine bijdrage. De laatste keer heb ik het gepresteerd om één duidelijke galm over het stadje te doen... Uh, te doen neerdalen, want ik stootte mijn hoofd zo hard tegen een klok die, da die daarin ging, met één klank dat meteen uh, de lucht inging. Maar kwam die klank uit de klok of uit je hoofd? Nee, nee, gelukkig uit de klok. Oh, oké. Okay. Kon... <lacht> nee, maar goed, bleef dus de vraag, uh, ja, wat is nu het verschil? Want ja. er werd echt een beetje bestraffend gekeken van, wil je ja. alsjeblieft jullie Carillons niet vergelijken met, met onze, onze bijaard. bijaard? Ja, ik begrijp He? het. Ja. Nou, het, het, het is, dat lijkt me dat dat een vraag is die beantwoord moet kunnen worden. 0800 1121. Ik ga mijn best doen, Marlène. Nou, dat vind ik heel leuk. Ik wacht okay. af, dit antwoord af. Ja. En het... ja? Tot... Bedankt voor de vraag. Dag. Dag. Almar. Ja, hallo. Hallo, Almar. Hallo. Zeg het eens. Ik had een vraag. Uh, het is heel stoms eigenlijk. Ik, waar staat eigenlijk de afkorting WC voor? Uh, Watercloset. Is dat zeker al? Want ik dacht dat zelf oh. ook al, maar ik wist het dus niet. Is dat zeker al? Ja, ja dus dat is, uh, dat is al besloten iedereen in uitzending. Nou, nee, maar dat is. Dat is ik, ik heb niet heel veel basiskennis, maar op een of andere manier zit dit op mijn harde schijf. Oké, okay, nou, oké. Okay. Nou, dan neem ik daar genoeg mee. Een watercloset. Nou ja, als ja, het niet okay. zo is, dan moet iemand vooral even bellen naar 0800-1121. Oké. Okay. Ja, dankjewel, okay, ja, Almar. Hoi. Hoi. Rob. Hallo. Hallo. Daar ben ik. Ja, hè, gelukkig. Ja, ja. Ja, ja, je mist me al natuurlijk. Ja, we dachten nog, komt hij wel? <laughs> Oké, okay, daar ja. ben ik, hè. Ja. Uh, ik heb uh, een opmerking. Ja. Oh, nee, een vraag natuurlijk. Oh. Ja. Uh, ja, dat is nog uh, erger dan een opmerking. Ja. Uh, de vraag is, um, ik uh, heb er een bankrekening bij de SNS. Ja, oei, ja. Ja, inderdaad, oei. Ja. Ik sprak met iemand van een andere bank. Dat is uh, die, uh, die coöperatie. Ja. De RABO. Ja. Over één minuut gaan ze het nieuws lezen op radio 1. Uh, ik zeg het maar. Moet, moet ik uh, na één uur even terugbellen? Nou, nee. Eigenlijk moet je binnen één minuut je vraag stellen. Oh, dat was, huh? uh, ja. Waarom hebben die mensen van die, van die bank en die pensioenfondsen niet uh, in goud belicht? Iedereen wist dat die, uh, die goudprijs enorm ging stijgen. Ja. En. Die man van die Rabobank waar ik, waar ik mee sprak, die zei van ja, inderdaad, je hebt volkomen gelijk. <lacht> De tweede vraag is, ja. ik, ik ben een beetje bier en ik zit op een, een gay-chat gate, een gate om, oh. om daar mijn, uh, mijn emoties te uiten. Ja. En er zit ook een mevrouw van 50 plus die altijd, elke dag op die, op die chat zit. Ja. Hoe zou dat kunnen komen? Is dat psychologisch te verklaren? Kun je dat niet gewoon aan die mevrouw vragen? Op de chat? Nee, die mevrouw die wil nooit geen antwoord geven. Oh, rare mevrouw. Nou, hoe nou, zou dat, dat psychologisch... kunnen.? psychologisch. Hoor, sorry? Ja, hoe zou dat kunnen komen? Ik ga mijn best doen, Rob, voor okay, je. Oké, dankjewel. Bedankt voor je vraag 0800-1121.